10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. En een hele goede morgen op deze vaderdag. De komende 14 uur in de Radio 1 Sportzomer. Veel nieuws, sport en muziek. En niet alleen voor alle vaders is het de dag van de waarheid. Het is de dag van de waarheid voor Oranje. Het is de dag van de waarheid voor Griekenland en voor de euro. En wat als Egypte vandaag een moslimbroeder kiest als nieuwe president? Nu het nieuws met René van Brakel. Op een cruiseschip op de Rijn is brand uitgebroken... door het schip aanlegde in Kreefveld, net over de grens bij Venlo. Er waren bijna 200 passagiers en bemanningsleden aan boord. Twee van hen raakten gewond. Het schip was onderweg van Amsterdam naar Straatsburg. De brand brak uit in de machinekamer. Omdat er veel rook ontstond, moesten alle opvarenden worden geëvacueerd. De brand was snel onder controle, maar de schade is zo groot... dat het schip op zijn vroegst morgen verder kan varen. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is vanochtend een scooterrijder omgekomen. De man van 42 reed tegen een gesloten slagboom. Door de botsing werd de scooter enkele tientallen meters weggeslingerd. De man overleefde de klap niet, zegt de politie. Wanneer de slagbomen naar beneden zijn, dan kun je dat inderdaad zien. Uh, het heeft in dit geval alle schijn van dat uh, de bestuurder dat niet heeft gezien. Nou, dat heeft tot dit tragische onge uh, ongeluk geleid. Wij gaan het dus inderdaad uitzoeken hoe dat ongeluk dan heeft kunnen gebeuren. Aan de zuidkant kan een deel van die Erasmusbrug namelijk omhoog grote schepen. Op het moment van het ongeluk passeerde een schip en waren de slagbomen dus naar beneden. Nederland is een nieuwe keversoort rijker. De Vermiljoenkever is gesignaleerd in het natuurgebied in Eindhoven. Is bekendgemaakt in het VARA-programma Vroege Vogels. De diertjes werden in januari al gevonden achter de schors van eikenbomen. Een bijzondere vondst, zegt een van de ontdekkers. Want Het is een heel bijzonder ding. Het is een Europees beschermde soort die uh, vooral in Noord-Europa teruggaat. De kern van, van, van het gebied ligt eigenlijk in Hongarije. Dat is een, de bron als het ware. En van daaruit zijn ze tot in Zuid-Duitsland gekomen. Maar verder noordelijk niet meer en westelijk ook niet. Hoe de ver miljoenkevers hier terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Het diertje is 1 tot 1,5 centimeter groot en sterk afgeplat. Net dankzij zijn naam aan de felrode kleuren van het lichaam. Vlak voor een concert van Radiohead in Toronto in Canada is een deel van het podium ingestort. Er viel één dode en drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Deze jongen stond in de rij om naar binnen te gaan en zag het gebeuren. Het was niet zo veel van waar we maar we horen over Twitter en dingen het leek van een afstandje dus wel mee te vallen, maar dichterbij was goed te zien dat er best wat pijn lag. De bandleden waren niet op het podium, maar er stond volgens de politie al aardig wat publiek. Na het ongeluk is het concert afgelast. Weer nog, Wolkenvelden met af en toe zonde en vanmiddag plaatselijk een bui. Aan de kust waait het stevig, tot 18 graden daar, tot 21 in Limburg. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Egypte moet vandaag kiezen tussen een moslimbroeder en een vriend van Mubarak. Een keuze met grote gevolgen. En dat geldt ook voor Griekenland dat vandaag een nieuw parlement kiest. Zijn de Grieken voor of tegen de euro? Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD, is bij ons straks. Wat vindt u vandaag spannender, meneer van Balen? De Griekse verkiezing of de wedstrijd Nederland-Portugal? Uh, ja, als Nederlander zeg ik... de, de ver, uh, verkiezingen in Griekenland zijn voor ons erg belangrijk. Uh -huh. Maar ik hoop toch dat Oranje wint... Dat moet wel gebeuren. Dus ik vind ze even belangrijk, emotioneel... maar natuurlijk, de griezo verkiezingen zijn voor de euro cruciaal. Eerst naar ons eigen land, want de coffeeshophouders... kiezen er vandaag voor om de straat op te gaan. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Groningers die vanavond met een jointje in de hand... naar Portugal-Nederland willen kijken... kunnen de spullen maar beter al in huis hebben. Alle 13 koffieshops in de stad zijn vandaag namelijk dicht. Want de koffieshophouders protesteren tegen de wietpas... die over een half jaar landelijk wordt ingevoerd. Theo Buizenk is een van de koffieshophouders. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar u heeft toch helemaal nog geen last van die wietpas? Nee, maar als wij uh, moeten wachten totdat we last hebben... dan zijn we te laat. En uh, we hebben nu het voorbeeld wat in het zuiden gebeurt. Dus het is zaak dat... we. Uh, nu uh, flink wat actie voeren, dat hij uh, uiteindelijk niet in het noorden komt. Ja, en daar gaat u actie voor voeren in Groningen of gaat u ergens anders naartoe? Nou, wij. Uh, dit, dit moment uh, hebben we hier uh, drie bussen voor staan die uh, uh, vol zijn straks om half elf. Dan vertrekken we naar Amsterdam en daar is een uh, protestmanifestatie. Een protestmanifestatie, waar wordt die gehouden? Amsterdam, Westerpark. Iedereen westen... welkom. Ja, en uh, de, de, gewoon een manifestatie van of ook, ook van gebruikers? Nee, nee het, is een, uh, het is zeker niet alleen koffieverbouw. zeker voor gebruikers. Het is uh, gewoon een, een manifestatie die overigens al voor de vierde keer gehouden wordt. Maar dit jaar staat die uh, volledig in het teken van uh, de Wietpas. Ja, althans tegen de Wietpas. Uh, tegen de Wietpas, uh, Precies, ja, want ja, dat, ja. dat was uw punt. Ja. U, uh, gaat u er ook wat zeggen? Ja, ik uh, spreek daar ook. Ja, wat... En ik mag, uh, ik mag ook vijf minuten wat zeggen. <laughs> en wat gaat u zeggen? Nou, ik denk er zullen veel jongeren zijn. Uh, ik ben zelf 60 En uh, ik ga wat vertellen over uh, uh, het verleden. De eerste demonstraties in 1974, 1975. De, de, uh, de wet die toe veranderd is. En dan uh, zal ik eindigen met uh, iedereen op te roepen. Vooral op 12 september de juiste partij te stemmen. Ja. Want veel jongeren hebben twee jaar geleden niet gestemd. Ja. U bent nog uit de generatie Koos Koets, hoor ik zo. Ja, maar ja, nou, ik ben geen coach Nee, hoor. Ja, ben, maar, maar, maar het maar is qua leeftijd bedoel ik. Sorry <laughs> hoor. Zie dan weer de generatie van ja, coach, ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dan daar gaat u met 13 shop uh, houders uit Groningen weg. Betekent dus geen omzet vandaag? Is dat niet nee, uh, een beetje omzet, jammer? Nee, ja. nee dat, ja, jammer. Kijk, we zijn nu één dag dicht. En uh, uh, het, het is gewoon een, uh, een krachtig signaal uh, naar de overheid toe. Ook de lokale overheid. Maar ook naar de klanten toe. Want... Uh, al die klanten die denken over het algemeen, uh, ach het zal allemaal wel meevallen en uh, als ik hier niet kan kopen, koop ik daar wel. Maar oh, ja. ja, zij worden vandaag geconfronteerd dat we dicht zijn en ja. misschien is dat ook uh, na 1 januari zo. Maar heeft u daar nou heel veel last van? Want in het zuiden hebben ze dat wel omdat er grensoverschrijdend uh, wietverkeer is. Maar komen er zoveel Duitserschroningen in om wiet te kopen? Nee, dat is het. Dat is, uh, burgemeester Rewinkel heeft een onderzoek uh, uh, laten uh, plaatsvinden en daaruit kwam voor dat er maar 4% buitenlanders hm. in de coffee shops komen. Nou, maar heeft zo'n dus... wietpas toch geen probleem bij u? Nee, nou geen wiet, maar die wietpas is meer dan uh, alleen uh, uh, probleem voor de buitenlanders. Uh, de klanten moeten zich registreren ja. en, we, en alle coffee shops mogen maar een uh, beperkt aantal leden gaan inschrijven. Dus iedereen moet zich laten inschrijven. Ja, en dat ik, dus ja. Dat is ook een groot probleem. Er is er nog één punt. U noemde het zelf al net even, die verkiezingen. Het kan natuurlijk allemaal gewoon niet doorgaan. Ja, het kan. Dat hopen we dan ook. Alleen, ja, u weet het waarschijnlijk ook, als dat in september een, een, uh, gekozen is... dan zal het waarschijnlijk nog vele maanden duren voor een uh, werkzame coalitie is. En dan zitten we al in 2013. Dus ik ben bang dat we toch met die WIPAS uh, moeten beginnen. Maar hoop wel dat die dan in de loop van 2013... Wordt uitgesteld. Ja. of Nee, het, put, het, het punt is duidelijk. Punt is duidelijk. Uh, ja. ik, ik dank u wel en ik wens u in ieder geval een goede reis naar uh, Amsterdam. Een goed festival. Fijn, en uh, nou, we spreken uh. u binnenkort wel even. Nou. Okay. En ga naar radio1.nl voor informatie over deze uitzending. Gebruik op Twitter de hashtag heel toepasselijk: Radio1 Sportzomer. Man, Eric Clapton. Spanning in Griekenland vandaag en eigenlijk in heel Europa. Want na een onwerkbare uitslag van vorige maand gaan de Grieken, waarmee het economisch heel slecht gaat, opnieuw naar de stembus. En daar praten we over met Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Connie Kezen, Griekenland-correspondent en economieverslaggever Eva Wiesing. Ook vanuit Griekenland. En aan tafel zit dan ook nog Ahmed Nasser. Met hem gaan we straks praten over de presidentsverkiezingen in Egypte. Kon Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Allee, allemaal. Connie, om met jou te beginnen, is het groot feest in Griekenland? En nou, dat was het uh, gisteravond natuurlijk, vanwege ja. Ja, toch wel onverwachte winst van Griekenland op Rusland. En daarmee kwamen ze in de, de, de nationale proef van Griekenland in de kwartfinales. Ja, er is gisteren wel even feest gevierd hier in Athene en andere uh, steden in Griekenland. Maar ja, nu uh, gaat men over Ach, tot de werkelijkheid. Tot de orde van de dag. Is het niet ja. zo dat zo'n overwinning dan ook gewoon Griekenland in ja, een flow, een lekkere, een lekkere stemming brengt? Ja, het heeft natuurlijk wel een oppepper gegeven. Hè? Ik bedoel, de Grieken zitten natuurlijk in een moeilijke periode. Uh, veel hoge werkloosheid, veel mensen zijn hun banen kwijtgeraakt. Dus er was even vrolijkheid hier, maar Ja, dat wel. Kan het dan ook vervolgens de verkiezingsuitslag beïnvloeden? Nou, dat, dat lijkt me niet. Dat is toch van een andere orde. En daar staan toch uh, ja, grotere zaken. Nou ja, staan ik kan me zo voorstellen dat je het nu zegt. Van nou, we zullen Europa of een poepje laten ruiken. Of van nou, het is best wel eens leuk. <laughs> He? ja, we hebben we Europa ja, goed nodig? Nee, nee, nee, ja. Ik geloof niet dat het zo werkt hoor. Oké, dat van Hoe cruciaal is deze dag voor de Grieken? Voor de Grieken uh, cruciaal, want dat betekent als ze zo stemmen dat er weer geen regering gevormd kan worden. Of er komt een regering van Syriza en andere partijen. Syriza is dus de partij eh, die tegen de afspraken over de euro is. Die willen ja, heronderhandelen over het bezuinigingspakket, hè? Ja, die willen een streep door de bezuinigingen... en die ja. zeggen, dan gaan we opnieuw praten. Kijk, als dat allemaal gebeurt... dan is het onmogelijk om Griekenland in de eurozone te, halen, eh, te houden... maar dan zal er moeten worden onderhandeld hoe eruit. Dus het is een stap in een goede richting of in een slechte richting. Het is niet alles of niets. Hmm. En waar, doen ze, waar doen ze verstandig? Ja, ik kan het antwoord bijna raden. Verstandig aan. Ze moeten volgens u, denk ik, gewoon stemmen op de, hè, die conservatieve partij die, die in, de, in de eurozone wil blijven. Hè? Ja, maar de nieuwe democratie, dat zijn de conservatieven. Ja. Die zouden ook de grootste kunnen worden. De grootste partij krijgt nog een bonus van 50 zetels. Hè, dus dus Hoi, dat betekent wel wat. Uitkijken. Maar Sorry. ook die hebben de zaak slecht gemanaged. En PASOK. Die dan waarschijnlijk coalitiepartij moet worden. De, dat was de gehate vijand van ja, de nieuwe democratie. Dat was de Socialistische Partij. Sowieso niet heel veel beter. Hmm. Alleen het is een kleine stap in de goede richting als ja. ze in de eurozone willen blijven. en bezuinigen en hervormen. Ja, en u zegt, u gaat ervan uit dat als Sirtsja als, uh, wint. dan uh, is het gewoon is het klaar met de, met de euro in Griekenland. Maar kan dat? Ik heb iedereen de afgelopen maanden horen zeggen. dat kan uh, formeel niet. Je kan niet zo terug. Uh, dus met andere woorden dan zou het moeten betekenen dat je onderhandelt hoe ja. op te treden. Ja. Dus want, wordt kijk, er toch onderhandeld? Er wordt sowieso onderhandeld. Ja. En er is nog één ding. Wat wij niet willen, is dat Griekenland in totale chaos uh, ze, uh, terugvalt... dat er misschien een rechts- of een linkse staatsgreep plaatsvindt. Wat zegt u nu? De, nou, er zou een staatsgreep plaats kunnen vinden. Daar bent u want, echt bang voor? Jazeker, want dat betekent als mensen niet meer te eten hebben... Als er geen geld meer uit de muur komt, als je niet kan importeren, dan wordt het land eh, één grote chaos. Ik ben er nu vijf keer in een, een dikke jaar geweest. Het gaat heel slecht. De verkeerde mensen zijn getroffen. Niet degenen die hun geld naar het buitenland hebben gebracht, maar de gewone Griekse winkelier ja. en, en pensionado. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar er u, zal moeten worden afgelost. Ja, ik snap uw analyse, maar u zegt nogal wat. U zegt van er kan dus mogelijk een staatsgreep worden gepleegd zoals de kolonels vroeger. Of dat vanuit het leger komt, is iets heel anders. Maar er zou een enorme chaos kunnen ontstaan. En ja, dan zou er uh, inderdaad naar de macht gegrepen kunnen worden. Kortom, de situatie is slecht en kan alleen een stukje beter worden. Uh, maar het gaat lang duren. In Griekenland is ook economieverslag, even Eva Wiesing. Eva, uh, in de financiële wereld wordt met, met angst en beven gekeken naar, uh, naar wat er vandaag gebeuren gaat in de Griekenland. Je hoort net de analyse van Hans van Balen. Is er zoiets, uh, zo'n doemscenario, inderdaad te bedenken? Ja, dat is natuurlijk zeker te bedenken. Het ergste doemscenario wat er kan gebeuren... is dat er uh, zo'n grote winst van Syriza uitkomt... dat iedereen weet dat ze er met gestrekte been... in die onderhandelingen kunnen gaan in Brussel. En dat er een soort ongecontroleerde paniekreacties ontstaan. Dat mensen uh, nog meer hier hun geld uh, van de bank gaan halen. Maar ook bijvoorbeeld in Spanje, waar de, uh, als dat gebeurt... wat natuurlijk de gevolgen nog veel groter maakt. Hey, die bankrun die is hier natuurlijk al stilletjes aan de gang. Tot uh, april zijn er zo'n 70%. 100 miljard euro verdwenen van die bank en de afgelopen week is dat tempo nog wat verder omhoog gegaan. Per dag zou het gaan om iets van 600 tot 900 ja. miljoen euro. Dus mensen zijn in ja. paniek, dat wordt dat, is, dat ik ja. wel stellen. Absoluut. Uh, ik lees ook scenario's, uh, Eva, dat misschien wel vanavond gewoon de bank op slot gaan uh, bij uh, een, een negatieve uitslag. Nou, zo snel zal het niet gaan. Alleen als, het echt, als er paniek uit zou breken. Maar ja, je moet je voorstellen, bij alle financiële instellingen zitten crisisteams klaar. Want die hebben wel de scenario's klaar liggen. Als het misgaat, kan het betalingsverkeer met één druk op de knop in één keer worden afgebroken. Dus dan kan er alle rekeninghouders, alle overschrijvingen naar Griekenland kunnen dan niet meer plaatsvinden. Het heeft ook natuurlijk consequenties voor banken die hier kantoren hebben. Vorige week is uitgelekt dat die Franse bank, Credit Agricole, dat is de grootste bank. Hier, Buitenlandse Bank. Dat hij gewoon de deur dicht wil gooien. En weg wil wezen als het echt misgaat. Uh, ja, dat is natuurlijk wel... Uh... Je, je kan je voorstellen, ze zijn zich overal want voorbereiden, ja. ja. Ik kan me ook voorstellen, even naar Connie nog. Uh, Connie, dat als Syriza wint, die linkse partij... die dus anti-bezuinigings- uh, en hervormingsafspraken met de IMF en Europa is... als die zou winnen, dat ze wel een voet tussen de deur hebben... om te heronderhandelen. Van Balen zegt net ook... het is eigenlijk niet mogelijk om een land uit de eurozone te zetten. Ja. Dus ze hebben een mooie, mooie voet tussen de deur... om wel te heronderhandelen met Europa. Anders weten we inmiddels, zoals Eva net schetst... dat heel Europa dreigt om te vallen, van het zuiden, de knoflooklanden. Ja, je moet, moet natuurlijk in gedachten houden dat ook als de conservatieven hè, uh, het winnen, dat die ook zullen willen onderhandelen, maar uh, die zullen het over bepaalde voorwaarden willen doen, bijvoorbeeld langer tijd geven om te bezuinigen en om, om de zaken op orde te stellen, maar kijk, Syriza, wat de leider Cyprus, uh, die zegt natuurlijk veel in, uh, in de verkiezingscampagne en dat ga, dan gaat het er hard aan toe. Uh, maar hij heeft ook uh, in zijn laatste persconferentie gezegd, dan heeft hij zijn woorden toch wel een beetje gematigd, dat hij niet eenzijdig hè, dat memorandum zoals het hier wordt genoemd zal afschaffen maar dat hij daar inderdaad eerst met de Europese partners en het IMF over wil onderhandelen. En hij benadrukt natuurlijk ja. ook dat hij Griekenland in de eurozone wil houden. Nou, dat, dat, dat zullen we zien als het zover is. Als de Grieken inderdaad Syriza als grote partij, grootste partij eh, eh, kiezen. Eh, en dan is er nog de vraag, ja dan moet er nog een regering worden gevormd. Want ja. dat is ook ja. nog niet zo eenvoudig. De vorige... oh, nee, precies. precies. Daarom gaan jullie opnieuw in Griekenland ja. eh, vandaag naar de stembus. Maar, maar, maar Corné, als je Hans van Balen zo hoort met uh, zijn chaos uh, scenario... Uh, misschien zelfs een, een staatsgreep. Jij woont daar ook middenin. Uh, uh, uh, Komt je dat bekend voor? Denk je van, nou, er zijn natuurlijk al meer van dat soort ja, berichten, geruchten geweest over staatsgreep. Maar ik, ik, ik, ik zie dat, uh, van die kant zie ik dat niet komen. eerder dat er misschien uh, chaos gaat ontstaan als, uh, als er bijvoorbeeld uh, uh, geen regering gevormd kan worden want hè, we wachten nu op de verkiezingen uh, en het kan bijvoorbeeld zijn als de conservatieven winnen en die kunnen geen regering vormen dat uh, dat de boel echt echt instort dat zou ook nog kunnen en dan heb je bijvoorbeeld ook een mogelijkheid dat men van links uh, in opstand komt omdat er een conservatieve regering komt ik, er zijn allerlei, allerlei scenario's mogelijk maar uh, ik, ik zou zeggen laten we eerst eens even afwachten wat er ja. vanavond of vannacht zal het worden uh, uit Komt. Nou, nou ligt de patiënt goed, goed op de, de snijtafel in Van Balen. Waarom lukt het Europa niet om daar veel harder tegen de Grieken op te treden... en te zeggen, en nu ga je het gewoon regelen? Want je vormt een gevaar voor een hele hoop andere landen in de eurozone. Kijk, wat Europa gedaan heeft, dat is, laten we zeggen, een infuus aanbrengen. En het land moet zelf zich herstellen. Wij kunnen vanuit Den Haag, vanuit Brussel, of vanuit Berlijn wel uh, invloed uitoefenen... maar uiteindelijk zullen ze zelf maatregelen moeten nemen. We kunnen helpen met belastinginspecteurs te sturen. Alles is mogelijk. Maar ze hebben zelf of niet de mogelijkheid te hervormen. Ik ben er geweest ik heb gesproken met ondernemers... met vakbonden, met links- en rechtse partijen Het zit er... Eigenlijk bijna niet in. Maar wat er nu gaat gebeuren. Ja, u zegt Of, iedereen... of de mogelijkheid niet, of de wil niet misschien. Ja, nee, nee, absoluut. Dus het is, uh, dat is dikwijls moeilijk vast te stellen. Dus ze hebben geen goed kadaster, dus ze weten niet uh, hoe het met, met de huizenmarkt precies zit. Allemaal lastige zaken. Maar het idee van de Grieken, als dat zou leven. we komen er weer beter uit, want Europa zal uiteindelijk ja zeggen. Hoe dan ook. Dat zal niet gebeuren, want een nieuwe tranche van hulpgelden komt dan niet. Dat betekent dat inderdaad het betalingsverkeer in Griekenland zal stoppen. Uh, er is al een geldvlucht, die zal alleen maar groter worden. Ja, daar dus had inderdaad net kan, over. Gigantische kan bedragen. niet zeggen, uh, wij gaan heronderhandelen, bepalen zelf hoe. Uh, om die nieuwe tranche uh, van steungelden te krijgen, zal men moeten hervormen. Dat geldt voor elke regering. En anders is het helaas een exit-scenario, hoe je er ook over denkt. Meneer Nasser, ook aan tafel. We gaan straks even praten over die andere verkiezingen van vandaag in Egypte. Als u dat hier zo uh, hoort. Maakt u zich grote zorgen over Griekenland? Natuurlijk maak ik mij enorm zorgen. En ik vind dat de Grieken zo snel mogelijk een keuze moeten maken. Of zij in Europa blijven, dan kiezen zij voor de euro. En dan moeten zij orde op zaken stellen en gaan bezuinigen. Of uit de euro treden, en dan hebben wij natuurlijk... Eigenlijk wil, wil je helderheid. Ja. Van, van voor ja, of duidelijkheid tegen. Duidelijkheid. En niet alleen maar van de Grieken, ook de politici in Europa. Ja, ja meneer Van Balen, dat is het eigenlijk. Hè? Er moet helderheid komen. Ja, en die helderheid nogmaals. De eerste stap is vanavond. Uh, maar als de nieuwe conservatieven uh, winnen en die samen met de PASOK een regering gaan vormen is het ook nog niet allemaal lekker land? Dus het gaat lang duren, die duidelijkheid komt er dus pas op termijn, helaas. En, en Eva Wiesing, uh, op het moment dat die duidelijkheid er inderdaad vanavond nog niet is... wat betekent dat dan, ook voor de financiële markten? Nou, ik denk dat de financiële markten wel heel snel zullen reageren op bijvoorbeeld een winst van Syriza... en eventjes in, in, uh, in de min gaan en morgen... Dat gaat allemaal naar boven en naar beneden, want dat is, dat is wat er op dit moment gebeurt. Maar uiteindelijk, niemand heeft op dit moment baat bij paniek naar de verkiezingen. Je ziet dat uh, vanavond ook de ministers van Financiën van de eurozone bij elkaar uh, even telefoneren om te kijken wat kunnen we doen. De ECB zit op het vinkertouw. Uh, dat, zij hebben al een kredietlijn naar Griekse banken lopen van 110 miljard euro. De Griekse banken hebben nog maar 75 miljard euro in kas, dus die, die kunnen er ook nog wel bij. Ja. Ik denk dat ze echt gaan proberen om die paniek te temperen, tijd te winnen, kijken wat er op den duur kan gebeuren en hoe die onderhandelingen met Europa uh, uitpakken. Nog eventjes naar Colie Kees, onze correspondent in Griekenland. Coldy, eh, hoe zijn de Grieken op straat hieronder? Want na de euforie van gisteravond, natuurlijk hartstikke mooi. Maar wat, wat vinden ze zelf? Zien ze ook met angst en beven uh, uh, de uitslag van de verkiezingen tegemoet? Ja, ze, ze, ze, vanavond, ze zijn voornamelijk. Je hoort van heel veel Grieken, wat moet ik nu stemmen? Ja. Ik heb in die verkiezingen in mei is, het heel, uh, ja, is dat hele politieke systeem versplinterd geworden. Omdat de mensen niet meer op die middenpartijen, de Nieuwe Democratie en de PASOK, gingen stemmen. Ze gingen naar de flanken, ze gingen naar de radicale partijen. En uh, Ik heb toch een beetje het idee dat ze een beetje terug gaan naar het midden. En dat uh, ja, misschien de conservatieven het gaan halen. Uh, ik beloof niks, want het wordt het zeker een nek aan nek race Maar... Uh, uh, ja, het is heel spannend wat de, wat de Grieken gaan doen. Of ze ja, met hun hart of met hun verstand gaan kiezen. Ja. Op, op die manier wordt er ook over gesproken, ook uh, in de media. Ja, ja. Hart of het ja. verstand. Ja, precies. Ja. En uh, we zullen zien. Uh, kijk, uh, het is nog steeds zo dat uh, uh, meer dan 70% van de Grieken in de eurozone wil blijven. Meneer Van Balen, nog eventjes van u. Iets heel anders, want u bent prominent VVD. Er, 12 september zijn de verkiezingen. Gaat u meedoen met in de campagne? Nederland, in Nederland, in Nederland. Gaat u meedoen met de campagne of niet? Ik zal zeker voor de partij, uh, partij spreekbeurten houden. En ik doe al mee in ja. een klein team wat de campagne voorbereidt. En uh, stel na nou de verkiezingen, Mark Rutte komt opnieuw aan de macht. Uh, uh, Krijgen we dan niks Van Balen? <laughs> nou, laten we eerst de verkiezingen weer. Staatssecretaris uh, dan, Van Balen, we willen ook wel al laag <laughs> Alles beginnen, is hoor. mogelijk, maar ook niks is mogelijk. Als politicus moet je één ding uh, doen. In dit soort gevallen stilzitten afwachten en gewoon campagne voeren. Dank u wel. Hans Van Balen, uh, uh, Connie Kees, Griekenland-correspondent... en economieverslaggever Eva Wiesing. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja... Ja, en dan, naar dan, dan naar de gaan de Oranje Soap. Ja, want Jan of... Peels die neemt ons iedere dag mee naar de Utrechtse Sterrenwijk. Ja, zijn we natuurlijk benieuwd naar of hij vertrouwen heeft... of de mensen in Sterrenwijk vertrouwen hebben... in de wedstrijd tegen Portugal van vanavond. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. De Oranje Soap. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. Frans bij de groentegroothandel moet net zoals Oranje nog even afstemmen. In het wijkhuis repeteert het sterrenkoor met een speciaal Oranje-lied over het wijk. Wanneer ik s'avonds naar de sterren kijk, dan voel ik mij de koningin te rijk. Het lijkt alsof de sterren zingen: ik hou zoveel van sterrenwijk. Nou ja, Ik ben wel een heel fanatiek uh, fan, maar ik zie het op het moment wel een beetje somber in. Ik hoop nog dat ze een beetje geluk hebben. Dat ze toch nog uh, met 2-0 uh, kunnen winnen van Portugal. Ik vind gewoon dat we hun laatje erin moeten zetten. Ik vind van Bommen moet eruit, die wordt te oud. Of? Wordt een beetje te oud, ja. ja wel. Ik vind hem ook wel uh, een leuke jongen. Dat wel. Hij is me ook wel lief. En, uh, ik ja, vind het ja, ook een ja, beetje sneu. Maar ja, er zijn dus wel veel goeie, ja, hè? Ja, er zijn... moet ze erin. Ja, moet erin. Ja. Kuit, kuit is mijn favoriet, hoor. Ja. Kuit ja. is altijd heel fanatiek ook. Ja. Die uh, blijft ervoor gaan tot het laatste moment, ja. Nee, um, ja, en toch echt wat ze vroeger konden, hè, aanvallen. En ze zijn heel slecht met de vleugels, heb ik van mijn man gehoord. Ja. <tie> En ze moeten gewoon naar voren gaan. Het is dus dat. Het ja, is vroeger, ja. hè? weet je wel. Altijd, Aanvallen. Ja. Dat lijkt me het beste. En gelijk vanaf de eerste minuut. En het nooit meer uit handen geven. Als ze de sterren bij oranje kleurt. Met voetbalwachertjes van deur tot deur. Dan staan de harten haast springen, Omdat het binnenkort gebeurt. zelf al doen. Een echte schoen, ja, dat is een voetbalschoen. Er zijn alleen oranje dingen, wij worden samen kampioen. Wanneer ik s'avonds de ster Frans heeft ondertussen de juiste stemming te pakken, maar bij groentesnijder Peter is de stemming over Oranje onder nul gedaald. Ik, ik ben alle verloren in Nederland al. Geen passie. Als je die Duitsers ziet in de omschakeling zo snel, Blijkt dat die jongens van, van Nederland een zak, een zak aardappelen terug hebben. Voor of over aardappelen, ratatouille, maakt niet uit, maar ze hebben in ieder geval meer bagage terug als, als die Duitsers. Ik denk dat onze jongens moeten gaan En langs de kant staat er een scheidsjaar. Die staat met twee handen omhoog. Zo. Het is een field goal. Drie punten en ik voetbal. Het gaat allemaal over, over het doel heen. Of naast, maar in ieder geval. Uh, niet, de, de, die keeper van Duitsland. Die, die heeft nou, drie of vier ballen misschien hoeven te keren. Meer te niet gekregen. Twee terugspelballen. Ik was aan het tellen. Binnen twintig minuten had ik uh, al uh, negen of tien of elf ballen. Terugspelballen. had ik van Nou, geen, geen aanspeelbaar middenveld. Ja, dat keer je de bal niet kwijt. Dus dan uh, blijven ze rondspelen waarschijnlijk. Ja, erin. Sai. En dan willen die mensen, al die supporters, die willen het niet meer. Die willen gewoon aanvallend voetbal zien. Net die supporters of die Russen of die, of die, die Polen. Die wil je die gewoon elke kant benutten om, uh, om het aantrekkelijk te maken voor de kijker. Hoe, hoe zou Bert van Marwijk het roer anders om willen gooien? Als hij de ballen niet hebt om zijn schoonzoon eruit te halen. Ja, nu toevallig de tweede helft, maar ik zou het niet weten. Maar Van der Vaart, die, uh, die kan ook uh, tien keer een paas geven en uh, dan komt die negen keer niet aan. Wij kregen, tenminste hun kregen ook vroeger bij Sterrenwijk, dan kregen ze namens een fles water namens mee, naar de training. En dan moest je een fles water zien om te, om te trappen. Nou, dan lopen hier spelers rond. Als je daar een, een, een barrel water neer van 1000 van liter, een first met, met een stalen koord omheen. dan weten sommigen die weten het niet te ruiken. Als ze vanavond verliezen, dan moeten ze ze opsluiten in de Toerlika en dan moeten ze door elke wijk in Utrecht of in, in, in Nederland moeten ze rondrijden waar uh, versierslangen... En dan moeten ze laten zien wat de mensen erover hebben voor het hele Nederlandse team te voetballen. Of te zien voetballen. En wat die mensen aan de centen erover hebben om de straten te versieren en de huizen te versieren. Misschien zijn ze al ben met, met de vakantie. Oh ja, oh ja, schat, we gaan lekker naar Ibiza. Of we gaan lekker naar uh, Puerto Rico. We gaan lekker op vakantie, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Ik neem je mee. Hopelijk dat groentesnijder Peter geen gelijk krijgt en de spelers van Oranje hun vakantie voorlopig nog moeten uitstellen. Luister morgen hoe Sterrenwijk de uitslag van vanavond beleeft in de Oranjesoep tijdens de Sportzomer op Radio 1. Jan Peels, inmiddels kind en in huis in die Utrechtse sterrenwijk. Ja, die regent van het koor, volgens mij. Ja, volgens ja, mij ook. Hij dat. stond daar gewoon voor. Zeker. <laughs> zeg, die oranje zoop kunt u terugluisteren via radio1.nl. Ik mag er natuurlijk voor twitteren. Dan uh, vinden wij het leuk als u de hashtag R1 sportzomer gebruikt. Dus hashtag R1 sportzomer En dan gaan we nu luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws... met René van Brakel. In Canada is aan de grens met Amerika na een klopjacht van anderhalve dag een overvaller gepakt. De man die werkt bij een geldtransportbedrijf en overviel vrijdag zijn collega's. Hij schoot drie bewakers dood, en een ander raakte zwaar gewond. Bij zijn aanhouding werden geen wapens gevonden, wel had hij omgerekend ruim 250.000 euro bij zich. Op een cruiseschip op de Rijn is brand uitgebroken toen het schip aanlegde in Kreefveld, net over de grens bij Venlo. Er waren bijna 200 passagiers en bemanningsleden aan boord, twee van hen raakten gewond. De rest is veilig van boord gegaan. Het schip was onderweg van Amsterdam naar Straatsburg. Die brand die brak uit in de machinekamer en was snel onder controle. Morgen wordt duidelijk of het schip door kan varen. En Facebook heeft een schikking getroffen in een rechtszaak... over de inzet van gegevens van gebruikers. De zaak draait om speciale advertenties... die je bijvoorbeeld te zien krijgt als een vriend... bij een pagina van een bedrijf vind ik leuk aanklikt. Gebruikers worden dus zo ingezet om reclame te maken... maar kunnen dat zelf niet tegenhouden. Facebook betaalt nu als schikking $10 miljoen. En dat is over de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 sportzomer. Zo meteen vreugde en verdriet in Wasjau. I heb my time watching the spaces that have grown between us. And I cut my mind on de second best. All the scars that come with the greenness. And I gave my eyes to the boredom.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 I searched for between the sheets or feeling blind, but realized all I was searching for was me, oh, oh. Home in the Bye. Bye. your head up, van Ben Howard. Het was de omgekeerde wereld gisteren in Warschau. Het favoriete Rusland verloor daar van het kleine Griekenland, we hebben het al gezegd. En ligt daardoor uit het toernooi, terwijl de Grieken zich verrassend plaatsten voor de kwartfinales. Vreugde en verdriet daar in Warschau in een reportage van Edwin Cornelissen. In het stadion zijn de verhoudingen mooi terug te horen is het begin voor de Russische aanhang met luide aanmoedigingen, gezang, daar is het later het kleine clubje Grieken dat de boventoon voert, er is dan wel wat gebeurd. De goal van de aanvoerder Karagounis. is dit is een verrassing. En terwijl de Russische aanhang de eigen spelers aan het uitfluiten is, gebeurt er iets moois in de katakomben van het stadion. Daar staat een cameraman, moedersiel alleen, naar een scherm te kijken, naar de laatste minuten van de wedstrijd. En de emotie spat van zijn gezicht. Dan slaat hij weer een kruisje, dan weer zijn handen voor zijn ogen. Dan loopt hij te springen. En dan, als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. En het wonder van Wasjou is geschiet. Nee. Happy is uh, nothing now. <laughs> I am in the sky now. <laughs> Why is this so important for Greece? Because uh, with Greece we have only this now. Only football is uh, only we have now. En buiten vieren de Griekse fans hun feestje. Very very happy. Yes, we are uh, extremely happy because we didn't believe this would happen. It was very, I mean, we believe it deep in our hearts, but we couldn't be sure because Russia was a very strong team. Is wat what you call a miracle? It's not really a miracle, I think. This was not a miracle. A miracle will be if we don't get outside eurozone. You know, we don't get destroyed. This will be a miracle. Dan het contrast met de Russische fans. Weinig spraakzaam. What I think uh, bad game from Russia and een good game from Greece. Een beetje pech had. Maybe don't. Uh, don't let Ondertussen zien we de spelers lopen door de catacombe. Stoïcijns, de blik vooruit, de koptelefoon op. Een beetje friemelen aan de telefoon. Een enkeling staat nog iemand te woord, maar het gros loopt zomaar door. Als laatste in de rij komt hij dan aanlopen met een kist in de hand. Fysiotherapeut Rob Ouderland van de Russische ploeg. Ja, hoe de stemming in de kleedkamer was, dat laat zich raden. Hè? Wat denk je? Ik kan je iets voorstellen natuurlijk. Omdat iedereen natuurlijk ging voor, uh, voor doorkomen. En uh, dat was ook uh, uh, gebaseerd op een goed gevoel. En op realiteitszin. Alleen ja, je moet het dan van, vandaag wel doen. En je in ieder geval niet verliezen. Ja, uh, advocaat heeft de hele tijd benadrukt. Hè, ook in zijn voorbeschouwingen. We zijn er nog niet. Uh, we moeten ook nog even met de Grieken afrekenen. Die vrees die wordt dus nu wel bewaarheid. Ja, zeker. Je hebt uh, tot op... Uh, voor de wedstrijd had je nog niks. Je moest het nog binnen, binnenhalen. En je ziet dan is voetbal toch in zo'n toernooi kan, kan verrassend zijn. Ja. Hoe hard komt deze klap aan in Rusland? Ja, ik denk heel hard. Omdat uh, het volk stond ook uh, steeds meer achter ons. Dat merkte in alles. Ja, ik denk dat het een enorme uh, uh, ja, kater ook is voor het, het grote publiek. De Russen druipen af. De Grieken, die vieren een feestje. En die droomden alvast weg bij het idee... Dat ze waarschijnlijk tegen Duitsland mogen spelen. Imagine that on Friday probably we're playing with Germany, so this would be really a national victory if we beat them. And it will be a miracle for Germany if they win us. <laughs> yeah. Vrolijk getoeter daar, toch? Een reportage wordt u van Edwin Cornelis vanuit Warschau. Egypte kiest vandaag <coughs>, een nieuwe president. Er kan gekozen worden tussen een kandidaat van de moslimbroederschap en een kandidaat die hoort bij het oude regime, Ahmed Nasser. <coughs> die zit hier in de studio. Uh, een Nederlander van Egyptische afkomst. Ja, heeft, u, heeft u trouwens uh, stemrecht nog? Nee, gelast niet. Nee? nee. Had u wel nee. willen stemmen? Uh, eigenlijk niet. <laughs> Waarom niet? Omdat eh, geen van beide kandidaten, ja, uh, heeft mijn voorkeur. En dan laat je het afweten. Uh, ik had eigenlijk uh, toch als ik moet, verplicht kies ik voor in ieder behalve Shafiq. <laughs> want? Want dan ja, kies ik weer voor het oude regime. Ja, want Shafiq was premier onder Mubarak. <tossimus> uh, nou, wat ik apart vind, ook aan uh, mijn landgenoten, ze hebben hem afgewezen als premier, dus hij is echt... ...afgetreden toen, uh -huh. tijdens de revolutie. En dan hij wel als president. Terwijl in Egypte, de president heeft meer bevoegdheden dan een premier. Uh -huh. Dus dat vind ik wel ja, bijzonder. Nou, u heeft ongetwijfeld nog familie daar. Uh, daar ja. heeft u contact mee, neem ik ja. aan. Wat ja. gaan die doen? Wat gaan die stemmen? Die nemen, hebben hetzelfde dilemma, neem ik aan. Ja, die, die hebben ze wel. En, uh, ja, de een gaat helemaal niet stemmen. De ander gaat zijn stem ongeldig maken. Dus uh, ook beide kandidaten kruisje doen. Hè. Dan uh, is er een ongeldige stem. Uh -huh. En uh, toch, ja, uh, verschillend. Zij zijn niet eens over één kandidaat. Mm -hmm. uh, hoe belangrijk zijn die verkiezingen? Want het is echt de keuze tussen. Eigenlijk is er een staatsgreep geweest de afgelopen week. Zien we dat goed? Ja, ja, ja. Uh, verkiezingen zijn toch voor Egypte heel belangrijk. Ja. Uh, ondanks alles wat de afgelopen anderhalf jaar gebeurde. Omdat uh, ik heb gisteren een, een, een kiezer hoorde op TV. Uh, die zei: Nou, uh, voor het eerst voel ik een mens. Uh, dus voor het eerst kiezen zij hun eigen president. En uh, toch, het is ondanks alles uh, heel belangrijk, cruciaal... ook voor de toekomst van ja. het land... Ja. Is, is dat trouwens één favoriet of uh, liggen ze een beetje bij elkaar? Uh, het is één uh, ja, favoriet. Als het scenario wat uh, het leger de afgelopen uh, anderhalf jaar geschetst heeft klopt, dan is de favoriet Shafiq. Yeah. Maar uh, tot nu toe is echt uh, niets erover te zeggen. Het is uh, niks en nik zou ik sorry, zeggen. Precies, maar er zijn wel opiniepeilingen? Nou, uh, niet echt. Uh, opiniepeilingen in Egypte die kloppen ook vaker niet. <laughs> Omdat men peilt eigenlijk uh, mensen die uh, beschikking hebben tot internet, toegang hebben tot internet. En dit zijn de elite van het land en ja, niet, uh, en niet de, de massa op straat. En de, massa ja. en, uh, ja, de verkiezingen in Egypte worden eigenlijk bepaald in de straten en de dorpen. En niet, uh... nou, u heeft het over de straten en de dorpen. Dan denken ja. wij altijd meteen aan het uh, Tagierplein. Um, hoe, is het, hoe is het daar? Zijn daar nog steeds protesten gaande? Ja, dagelijks eigenlijk, maar niet zo massaal als de afgelopen tijd. Dus gisteren ook en eergisteren, ja, niet echt de massaliteit. Het is niet wat... die vuist die een jaar geleden gemaakt nee, kon nee, nee, het is niet meer zo en ja, ik ben bang dat het niet meer terugkomt. Voorlopig niet. Ook de woede is ook niet zo groot, hè? want Bas had het er net al eventjes over... over het parlement, wat van de week eigenlijk buiten op spel is geplaatst. Ik bedoel, ja. We noemen dat hier dan eigenlijk een soort staatsgreep die gepleegd is. Daar is wel woede over, maar niet zo massaal en groot en intens... als een jaar geleden. Nee, dat klopt. De getrouwen zijn uitgeput. Ze zijn het helemaal zat, hè, de revolutie. Ze zijn moe. Ze willen gewoon, eh, gewoon hè, de simpele dingen van het leven. Ze willen eten, ze willen een baan en ze willen rust, veiligheid. Nee. En in de afgelopen anderhalf jaar, eh, ze zijn eigenlijk gestraft voor eh, de, de, de revolutie. Dus eh, met andere woorden, de politie, het leger, die dacht: Nou, jongens, jullie wilden toch een nieuw regime, jullie wilden gewoon een nieuw leven, alsjeblieft. Dus uh, ontvoeringen, uh, verkrachtingen, noem maar op. Uh, overvallen waren uh, aan de orde van de dag. Mm -hmm. Dus uh, mensen, uh, zij zijn het echt zat. Het is, het is onveiliger geworden? Zeer onveilig. Ik ben zelf uh, teruggekeerd. Naar, ik was, was tijdens de revolutie in Egypte, per toeval. En, uh, en ja, een jaartje later ben ik teruggekeerd. en ja, De situatie is voor mij in ieder geval erger geworden, slechter geworden. Mensen worden opgepakt, activisten die worden gemarteld. En, uh, het is, het is, het is uh, niet meer. Uh... Ja, het is een legerdictatuur geworden van een. Uh, van ja, een uh, ja, dat kunt u wel zeggen. Van een dynastie ja. die een dictator uh, kende, Mubarak, ja. naar ja. een legerdictatuur. Ja. Uh, maar nu het andere. We hebben nu verkiezingen. Er uh, kan gekozen worden tussen een, een, een ja, voormalige zal van Mubarak en aan de andere kant de, de man van de moslimbroederschap, meneer Morsi. Uh, ik heb begrepen, het is of de keuze tussen anderhalf jaar terug of tussen 1500 jaar terug. Klopt dat? Ga je naar de middeleeuwen als je op dat moslimbroederschap. Uh... Nou, ik denk het niet. Uh, kijk, uh, de regime, de oude regime, die heeft ja. altijd de Egyptenaren bang gemaakt. Hè. Of wij, of ja. de islam, of de moslimbroeders. Ja, en want dan krijgen we sharia. Ja, en dan krijg ja, je ja, allerlei. Ja. Maar ik, waarom, waarom zeg ik, ik denk van niet? Omdat uh, het Egyptische leger. die zou uh, zo'n islamitische staat nooit uh, tolereren. Ja. Dus ze hebben het ook aangekondigd. Dus. Eh, tolereren, ze, tolereren ze dan wel zo'n president van de moslimbroeders? Eh, dat, dat, kan wel. dat kan wel. Dus je kan hem tolereren, eh, eh, eh, maar eh, eh, hij eh, krijgt eh, geen eh, macht? Eh, ja, als je als kijkt eh, naar de historie van Egypte... de moslimbroeders hebben altijd contacten met de regeringen... met de presidenten, met Nasser, met Sadat, met Najib... de eerste president van het land. Dus in feite, het kan wel. Het, het kan ook passen eh, om de macht van de moslimbroederschap... eigenlijk te elimineren. Dus een president zonder eh, bevoegdheden... en dan eh, op de achterschermen. Eh, gaat het leger gewoon eigenlijk in gang. Want dan ziet het volk dat de president van de moslimbroeders... eigenlijk ook helemaal niks in de melk te brokkelen heeft. Dat is een beetje de gedachte. Ja, dat, dat is ook zo. Kijk, eh, laten we eerlijk zijn. Iedereen op dit moment in Egypte, die denkt het leger die maakt de dienst uit. Dus of Shafiq komt, of, uh, of uh, Mursi... Precies, dan, dan blijft het leger het... uit de macht. En waarom? Omdat er is nog geen grondwet... en het parlement is ontbonden. Ja. Dus in feite, de president... Uh, die, die, die gaat eigenlijk als, als marionette van het leger opereren... Ja. tot een nieuw parlement en tot een nieuw grondwet van kracht is. Precies. En u zegt, het is dus gewoon een militaire dictatuur... waar we nu mee te maken hebben. En anderzijds, wat Bert net vroeg is, toch is het gek. We hebben uh, anderhalf jaar geleden gezien... dat er bereidheid was om een revolutie te starten. En mensen zijn nu zo moe en murf geslagen en ja. kennelijk bang voor het leger, ja. dat ze überhaupt niet meer opstaan tegen de militaire dictatuur. Ja, maar dat is ook... Ja, ik vind het logisch. Ik vind het wel jammer. Maar als u ziet dat op dit moment uh, ruim 10.000 uh, activisten en uh, plogisten, en noem maar op, in de militaire gevangenis zitten. Mm -hmm. hè, zonder proces, en noem maar op. En uh, eergisteren heeft de minister van Justitie in Egypte ook een extra bevoegdheid aan het uh, militaire politie aangegeven, dat zij ook burgers kunnen oppakken. Dus mensen zijn gewoon uh, ja, bang en, en moe. En, en uh, de, de meerderheid van het volk hè, die eigenlijk eh, die denken ook dat de revolutie is uh, de oorzaak van alle kwaad hè. en dat heeft de hmm. staatsmedia uh, dat de laatste. Het wel een het beetje als ja. het ware ja, absoluut absoluut waar moet dit nou heen meneer Nasser ja nou, wie, ja, ik denk dat uh, op een gegeven moment, uh, als de, de, ja, de voorspellingen kloppen... en de scenario kl zou kloppen, dan Shafiq wordt een, een president. En dan uh, gaan uh, op de achterschermen gesprekken plaatsvinden... met, met de moslimbroeders. Uh, misschien geven zij de rol van premier. Uh, dat kan, een uh, paar ministersposten En dan uh, blijft het uh, voorlopig uh, bij de revolutionaire uh, krachten... En uh, over, ja. Yeah. Vijf jaar, tien jaar, twintig nee. jaar, wie zou het zou zeggen, er komt weer een revolutie. Ja, een soort cirkel. Maar u ziet niet het leger uiteindelijk terugtreden op het moment, wat dat hebben ze altijd gezegd. Nee, na nee, de revolutie, nee, nee. na het Tahrirplein, nee. heeft het leger gezegd: nee. Wij trekken ons nee, terug, zodat je ook laten zien dat nee. je het kan. Ik heb het vaker gezegd: Het leger gaat nooit de macht opgeven in Egypte. Het leger heeft de, de macht gekregen in de revolutie van 1952. En de eerste president, Najib, die wilde juist ja. hè, de belofte van het leger om de macht terug te geven en een civiele ja. staat, ja, precies. maar hij is afgezet toen door Nasser en dat gaat niet gebeuren. Hoe, hoe gaat het dan verder met het parlement, want het is nou ontbonden, ja. krijgen we nieuwe verkiezingen, wat, wat, wat, wat gaat daar gebeuren? Ja, het ja, de, de, de, de parlement is eigenlijk voor een derde hè, ontbonden, maar toch, zij gaan niet meer eh, vergaderen, dat kan niet meer, hè. er moet in maximaal van 350 ja. leden, maar er komt een nieuwe verkiezingen, hm. dat is... Dat is Precies, nieuwe yes, verkiezingen. Nou, Hou het vast, Ik moet één ding van, van het hart heeft hier niks mee te maken... maar u zit hier voor ons, u kunt ja. al trouwens meekijken als u dat wilt, ja. via de webcam, met een prachtig oranje t-shirt. Ja. En uh, doe eens eventjes open, het korbeertje open. Zwalbe ja. staat erop. Ja. Ja. Ja. Ik, ik, hou vast, ja. hou vast, we gaan zo vragen waarom daar Zwalbe op staat... Ja. en wat het verhaal achter dat t-shirt is. Maar ja. we, we blijven bij de sport, straks <laughs> voetbal, nu even naar rijen... want in 1988 werden we Europees kampioenen. Alles draaide om oranje, maar die andere glorieuze zegen... 88. Ja, die raakte daardoor een beetje ondergesneeuwd. Jan Lammers won toen de 24 uur van Le Mans in een Jaguar. Dus in Nederland waren ze heel blij met hem. En 24 jaar na die zegen staat Jan Lammers nog steeds op het circuit de La Sarthe als een soort wandelend museumstuk. En hij rijdt. En Louis Dekker, die zocht hem op. 1988, dat was een bijzonder jaar. Maar in Nederland denken we dan meteen aan voetbal. Ja, nou, dat, dat was... Uh, ik denk toen, uh, toen reek ik voor Jaguar. En het had uh, sinds 1957, was het niet meer gebeurd, dat een Jaguar gewonnen had. En uh, toen wonnen wij in één keer Jaguar. En uh, ik mocht daar een mooie rol in vervullen. Dus dat, uh, dat was voor ons was dat helemaal geweldig en leuk en, en, uh, en belangrijk. Ja, en toen hadden wij uh, alleen nog maar te doen met uh, Studiosport in Nederland. Ja, en... en uh, ja, daar, daar uh, autoracen en, en, en studiosport, ja, dat ging toch niet samen. Dus, dus ja, daar kwam je toch uh, vaak niet langs. Dus, dus uh, met een A4'tje van links naar rechts geschoven... was het eventjes een huishoudelijke mededeling... van nou, Lambers heeft Le Mans gewonnen... Maar ja, God, ik, ik heb daar, daar heel veel, veel spin-off van gehad. Ook goed de kost mee kunnen verdienen destijds. Dus ja, het was jammer dat je die, die, die waardering in je eigen land... daar niet mee krijgt zoals je dat in andere landen wel krijgt. Kwam dat doordat alles ging om Gullit van Basten? Ja, nou, ik, ik heb zelf ook bijna uh, mijn, mijn stins gemist... Dat, uh, dat, uh, dat er een auto binnenkwam en dat ik er nog niet was... omdat ik ook naar voetbal zat te kijken natuurlijk. Want ik was er zelf net zo gek van en uh, ik vind het gewoon leuk... En, en uh, op het moment hebben we het even zwaar. Maar uh, de betrokkenheid van iedereen is gewoon leuk. En uh, je hebt het over een zak lucht waar ze met z'n 22 achteraan rennen. En uh, dus, dus, dus ja, feitelijk stelt het heel weinig voor. Omdat het zo toegankelijk is en iedereen een mening over heeft... maakt het het ook leuk. 1988, winnen voor Jaguar, de 24 uur van Le Mans. Ja, in Nederland, veel mensen weten dat niet meer vanwege voetbal. Maar in Engeland was dat natuurlijk heel anders. Van Jaguar en Le Mans, daar ga je dan meteen om een voetstuk. Ja, dat, dat, dat de hele beleving van, van Jaguar die was in de aanloop naar Le Mans natuurlijk enorm. Uh, dat, dat, uh, Engeland is natuurlijk ook het, het mekka van de autosport. He, daar, daar zit natuurlijk toch uh, een hele, hele grote kern... Eh, van, van Formule 1 en eh, van de autosport in de, in de breedste zin. Dus, dus ja, het leefde daar veel meer. Wij, wij hadden daar gewoon ongelooflijk veel publiciteit. En dat was gewoon eh, onze, onze foto eh, van het winnende podium. Eh, die stond op de voorpagina van de Daily Telegraph. En, en eh, ja, je, je, je had die mensen gewoon iets gegeven waar ze enorm trots op eh, waren. Nog even een sprong van 88 naar 2012. Als Ajax tien keer kampioen wordt of Spanje wordt vijf keer achter elkaar Europees kampioen... dan willen we graag de volgende keer een andere winnaar. Hier in Le Mans wordt het ook tijd voor een andere winnaar, hè? want Audi wint altijd. Ja, absoluut. En, en uh, ja, iedereen is altijd toch een beetje voor de, voor de underdog. En, uh, mensen vinden het gewoon geweldig om voetbalwedstrijden te hebben... met 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, en ga zomaar door. Alles en iedereen die of dat voorspelbaar is... Dat is saai. Het is een geoliede machine. Ja, absoluut. Wat maakt die Duitse machine zo onverslaanbaar? Dat is uh, in één woord samen te vatten. En dat is gewoon commitment, hè, toewijding. Gewoon uh, winnen is niet wat je spontaan overkomt. Het is gewoon een beslissing van nou, wij gaan Le Mans winnen. En, en zij doen alles wat er voor nodig is om Le Mans te winnen. Laten niets aan het toeval over. En uh, zij maken die extra stap enzovoort enzovoort. En dat zei Jan Lammers, Zandvoorts reestalent nog altijd... in gesprek met Louis Dekker, vanaf de ski van Le Mans... waar inderdaad op dit moment het team Joost uit Duitsland... met de Audi's op de eerste en tweede plaats staat. En onze eigen Jeroen Bleke molen met aan boord de Tross Audio koffiemok op de nummer 14 positie in zijn Lola. <tieden> Get your kicks on Route 66. Will it. Whine? de gitaarsolo achterna, maar dit is het alweer. Chuck Berry was ja, dat. Was <laughs> dat was het vinyl op. Het vind je denk het ja. Route 66. De Radio 1 Sportzomer column. En vandaag is die van schrijver Ernst van de Kwast. Zomer. Her is zeit Der Sommer zomer was zeer Dit reine Maria Rilke in zijn bekende gedicht Herfsttaak. Als ik sommige luisteraars van Radio 1 mag geloven... dan is de sportzomer nu al gewaltig kros. De vermoeidheid komt er bij sommigen na iets meer dan een week behoorlijk in. Al die sport, moet dat nou? Wie interesseert zich nu voor de tussenstand van griekenland tsjechië Wie is er benieuwd naar de pleegouders van de Deense International... die bij Heerenveen begon? Of was het de Graafschap? Of RKC Waalwijk? Of was het geen Deense, maar Poolse International? Wie wil er meer weten van de zwemleraar van Jetro Willems? Dit laatste onderwerp is overigens niet aan bod gekomen bij Radio 1 Sportzomer, maar zou in de aanloop van de wedstrijd van vandaag zeker belicht kunnen worden. De sportzomer gaat all the way. Maar het kan nog erger. Op Facebook was door iemand een foto van Cristiano Ronaldo geplaatst. De Portugese aanvaller droeg geen t-shirt en volgens het bijschrift had hij zijn borsthaar laten waksen, zijn wenkbrauwen laten epileren en zijn anus laten bleken. Dat van het borsthaar wilde ik wel geloven en zijn wenkbrauwen zagen er ook vreemd uit. Maar op basis van de foto konden onmogelijk uitspraken worden gedaan over de sluitspier van de Portugese aanvaller. Onder de foto werd daarom door verschillende mensen, of moet ik zeggen vrienden, over deze kwestie gediscussieerd. A. Beweerde dat Ronaldo homo was. B. Reageerde dat niet alle homo's aan bleken doen. C. Be bekende een ongebleekte homo te zijn. D. Ging de vriendschap met C opzeggen. Even later werd een tweede foto van Cristiano Ronaldo geplaatst. Het waren eigenlijk twee foto's. De aanvaller in de eerste helft van de wedstrijd tegen Duitsland... en de aanvaller in de tweede helft tegen Duitsland... Ronaldo heeft voor de pauze een volledig ander kapsel dan na de pauze. Zie je nou wel, schrijft A. Ik ga vanavond extra goed kijken naar Cristiano Ronaldo. Ik vrees dat we veel van hem zullen zien, misschien meer dan dat we willen... Jetro Willems zou er zomaar bij kunnen verbleken. De column van Ernest van de Kwast. Ik heb nog nieuws over onze columniste van zaterdag, Marijn de Vries. Gisteren ging haar verhaal over de wind in Zeeland... want ze moest toen aan die wedstrijd beginnen, de ster-Zeeuwse st Ster eilanden. Ik heb slecht nieuws, ze heeft uiteindelijk de finish niet gehaald. Maar goed, ja. we hebben morgen weer een nieuwe column. De column is morgen van Ebro Oemar. En vanavond gaan wij kwart van negen voetballen tegen Portugal. Achmed Nasser is nog steeds uh, in de studio. Ja, uh, uh, uh, is, is dat t-shirt. Dat t-shirt, ja. ja schwalbe. Schwalbe. Hoezo? <laughs> nou, Waarom? <laughs> Vanochtend dacht ik, nou, wat moet ik aantrekken? Toen dacht ik, ja, het past eigenlijk bij het thema Egypte. Verkiezingen, hè? Niet oh ja? naar uh, uh, dus na zin van Egyptenaren. Dus een beetje Schwalbe, een beetje vals. En wij zijn ook afhankelijk van de Duitsers vandaag... En de Dashers, nou, ik ben benieuwd of zij ons gaan helpen. Het is echt een thema T-shirt. Het ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Zeg Waar gaat u kijken? Thuis. Thuis. De familie, familie, voor de Maas, ja. Ja. Ja, ja, zeker. Hoe voetbalgek is Egypte? Volgens mij wel vreselijk. Heel ja. Ja, ja, ja, voetbal in Egypte is alles eigenlijk. Het ja. leven van heel veel Egyptenaren. <laughs> De de uitland... zijn een aantal Nederlandse coaches hebben er ja, getraind. We ja, ja. wij hadden ja, hier ooit ja, Mido ja. Uit, uh, uit Egypte. Oh, ja. ja, klopt. Een van de meest ongeleide projectielen die we ooit <laughs> ja. gehad hebben. Op het veld. Ik bedoel, nee, wij zijn Aijers. slanker. Ja, ja. <laughs> Rut Krul heeft in Egypte getraind. En ja. Corpot. En uh, ja. Noldruiter, geloof ik. Ja, en en, en Wotte nog veel meer. Van, van, van, en uh, ja, Wotten in de stad Ismalië. Ja. Even, even de prognose, want u bent voetbalkenner. De prognose voor vanavond, wat wordt het Nederland-Portugal? Het kan wel, maar het is heel moeilijk. We hebben alleen maar één keer van Portugal gewonnen. Uh, 20 jaar terug uh, van tien we ja. en ze hebben zes keer gewonnen, drie keer gelijk. Dus de statistieken staan niet op, op voor. Hij, hij heeft geen nodig. papier voor zich. Hoor. <laughs> hij doet dit gewoon uit zijn hoofd. Dus ik hoop het van harte, omdat een EK zonder oranje is voor mij in ieder geval geen EK. Oké, wanneer weten we wie de nieuwe president wordt in Egypte? Officieel donderdag aanstaande, maar vanavond al komen wel de eerste berichten. Hartelijk dank, Ahmed Nasser. Graag gedaan. Met hem spraken we over de verkiezingen in Egypte. Volgende uur Bert, wat gaan we doen? We gaan onder andere met Hans Verbeek praten. Hans Verbeek is terug van een missie tegen de piraten. Dus we gaan een piratengesprek voeren. Ja, hij is commandant van de marineschip, de horen van Afrika in de gaten hield. Tot zometeen bij de Radio 1 Sportsoper. Vanavond kwart voor negen, de laatste strohal voor Oranje. Ja, we zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om, uh, om een twee verschil te winnen. Wordt Portugal het eindstation of... de Persie moet schieten van 18 meter yeah! Of zit er toch nog meer in het vat? Ik dat iedereen zich realiseert dat het is drop of de honden. Vanavond kwart voor negen. Drop op 18 meter van de goal. Drop, ga maar schieten, gaan we scoren, drop. Nederland, Portugal in de Radio1 Sportzomer. Op Radio1 het nieuws van alle kanten. Geld stinkt, geld helpt, geld verdient vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente.